Welkom gemeente in deze dienst waarin ons voorgaat kandidaat Post van Meerkerk. Volgende week zondagmiddag ook dominee Dingemans voor te gaan in een dienst speciaal voor doven en slechthorenden. Straks is er na de dienst weer Enjoy, waar we samen brood eten en zullen nadenken over het thema God bestaat. De avond wordt afgesloten met een spel. Iedereen van 12 tot 16 jaar is van harte welkom. Ook is er vanavond de zink voor hem in de poort op de gebruikelijke tijden. Deze week start de vrouwenvereniging onder leiding van Roelie en Trein weer op. Op dinsdagavond half negen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Dinsdag is er weer de vrouwenochtend. De gebedsgroep start om negen uur. De bijbelkring begint om kwart voor tien. De follow me categese van maandag half acht vervalt. Je wordt nu een half uur eerder verwacht. De eerste groep start dus om 6 uur, de tweede groep om 7 uur. Er wordt nog gewezen op de extra categorisatiegroep op de vrijdagavond. Meisjesclub Mirjam voor 6 tot 12 jaar start deze week dinsdag in de Ark om 7 uur. Een nieuwe meisjesclub voor 11 tot 12 jarigen start deze week op maandag bij Geke Romkes op de Wiepen 9 om half 8. Jongensclub Emmanuel voor 6 tot 12 jaar start ook deze week op woensdag in de Ark om 7 uur. De jongensvereniging Noach start dinsdagavond voor jongens van 12 tot 13 jaar om half 8 in de Ark. Volgende week zondagmiddag, na de dienst, start de vereniging voor jongvolwassenen van half 7 tot 8 uur. Na het eten van een broodje wordt er nagedacht over een thema. Deze week heeft u allemaal het programmaboekje ontvangen voor de gezamenlijke gemeenteweek in de herfstvakantie. Voor een aantal activiteiten is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en in een van de bussen achter in de kerk te deponeren. Ouderen die gehaald en gebracht willen worden voor de gezamenlijke 55 plus maaltijd kunnen zich aanmelden bij een van de scriba's. Hun telefoonnummers vindt u achter op het kerkblad. De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar familie Zoer, Gammels 51. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerkvoerdij. De tweede collecte voor het werelddiakonaat. De derde collecte voor de voortzetting van het kerkenwerk. De kerkenraad wenst u en en ieder die met ons verbonden is een gezegende dienst. En we zingen nu gezang 146 vers 1, 2 en 3. Onze hulp en enige verwachting zijn van de Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Deze eerste zondag van oktober wordt ook wel de zogenaamde Israël-zondag genoemd. Als christenen, als kerk, hebben wij een onopgeefbare band met het volk van de Joden, het volk Israël. We delen met hen in de verwachting van het Koninkrijk van God. En we mogen ook de liederen van Israël zingen. Zij zingen ze en wij mogen ze ook zingen. We zingen daarom Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer mij mij God vruchtig opwekt om naar het huis van God te gaan. Jeruzalem, stad van vrede die ik bemin. En we zingen ook het derde vers, 122, vers 1 en 3. Vanmiddag willen we ons geloof in de God van Israël beleiden. De Heere heeft met Israël een bijzondere weg gegaan, Hij heeft het volk uitverkoren. Maar uit dat volk is ook Jezus Christus geboren. En in Hem, door het geloof in Jezus de Messias, mogen wij de God van Israël ook tot onze God weten. Dat geloof willen we beleiden met de apostolische geloofsbeleidenis. En in antwoord erop zingen we van psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En zo slaan wij het oog op onze Heer dat hij ook ons genadig zij. Dat zijn woorden van psalm 123 vers 1 na de geloofsbeleidenis. En ik nodig een ieder van u en van jullie uit, het niet te betwijfelend christelijke geloof met mij te beleiden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, de Messias, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. En geboren is uit de Maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Is gestorven en begraven. Neergedaald ter helle. Maar op de derde dag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 algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, ik geloof in de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij uit het woord van God gaan lezen, willen we tot God bidden of hij met zijn heilige geest in ons midden wil zijn. Laten we bidden om Gods zegen. Heilige en almachtige God, in Jezus ook barmhartige en liefdevolle Vader, tot u die in de hemel zit, heffen wij onze ogen op en we bidden en we brengen u de dank voor wie u bent een God die op zondige mensen genadig de ogen wil slaan u bent een God die vergeving wil schenken en mensen tot het eeuwige leven wil brengen u wilt uw volk tot hel tot vrede en gerechtigheid brengen heren dat we daar oog voor krijgen. Voor die weg die u bent gegaan. Dat u niet die afstandelijke God bent gebleven in de hemel. Die na de zondeval die wereld in de steek heeft gelaten. Nee. Maar dat we er oog voor krijgen. Dat u een God die geschiedenis heeft geschreven. Dat u een God bent die heilsgeschiedenis heeft geschreven. Dat we er oog voor krijgen. Welke weg u bent gegaan met uw volk Israël. Want wat hebt u daar... uzelf ook kenbaar gemaakt. En in die geschiedenis... laten zien wie u bent. Heren... u hebt dat volk Israël verkozen. Abraham had een rijk nageslacht toegezegd. Wat bent u wonderlijke wegen... met dat volk gegaan. Toen het in Egypte... in de slavernij leefde... U heeft het volk uitgeleid. Gespaard door de woestijn heen. En verzorgd. Een plaats gegeven om te leven in het beloofde land. U hebt bovenal dat volk bewaard. Voor de tyrannie van andere volken. U hebt het in stand gehouden. Ja bovenal. En daar brengen we u voor de dank. U hebt het volk in stand gehouden. Zodat uit dat volk. Uit dat Joodse volk de Messias, onze Heren, uw Zoon, Jezus Christus, geboren kon worden. En de weg die Hij gegaan is hier op aarde, die heilsgeschiedenis. Heren, daar danken we u voor. Dat dat niet alleen tot zegen is voor het Joodse volk, maar voor heel deze wereld, voor alle volkeren en naties. En dat een ieder die tot geloof komt in uw Zoon het mag zeggen... Ja, ik vertrouw op de Heere, de God van Israël. En Hij wil mij omringen. Hij wil mij beschermen. Hij wil mij tot eeuwig leven leiden. Heere, dat U zo werkt, gewerkt hebt, werkt en nog zult werken. Daar danken we U voor. En we bidden U ook. Wil vandaag ook zo in ons midden aanwezig zijn dat we daar oog voor krijgen wie U bent wat u voor ons wil betekenen dat u voor ons een God van heil en van vrede en gerechtigheid wil zijn dat u een God wilt zijn die ons in Jezus Christus genade en vergeving van zonde wil geven heren zo heffen wij onze harten en ogen op tot u en bidden om uw zegen help ons als we er vandaag ook speciaal op deze Israël zondag over nadenken wat het betekent om als christelijke kerk onopgeefbaar verbonden te zijn met het Joodse volk. Help ons erbij. Wat het betekent dat we Israël onze oudste broeder mogen noemen. Heer, we kunnen niet zonder hen. Help ons door uw Heilige Geest in ons midden te zenden. En dat die Heilige Geest krachtig mag werken. Dat Hij ons uw woorden doet verstaan. Geef dan ook dat de woorden toegepast mogen worden. Op ons leven als gemeente, op ons persoonlijk. En dat we het aan het einde van deze dienst kunnen zeggen. Ja, het was goed om hier geweest te zijn. We hebben uw stem gehoord. Heren, zo bidden we om uw zegen. We danken u voor wie u bent. We beleiden ook oprecht... Dat we het alles niet hebben verdiend, uw zegen. Dat zongen we net ook. We slaan het oog op onze Heer, totdat Hij ons ook genadig, zei Heer, we hebben er geen recht op. Als u ons zegent, is het genade. Maar we mogen daarbij wel pleiten op het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Hoor ons bidden, als we in zijn naam onze gebeden aan u voorleggen. Amen. Wij lezen uit het Oude Testament, Psalm 125. Psalm 125. En er staat boven hier op de kanselbijbel, de Heren beschermde zijnen. En dan lezen wij Gods heilig woord als volgt. Een lied hama'alot, dat wil zeggen een lied van de opgangen, een pelgrimslied. Die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion. Die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet rusten op het lot van de rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. Here, doe de goeden wel en degenen die oprecht zijn in hun harten, maar die zich neigen tot een kromme wegen, die zal de Heere wegdoen gaan, samen met de werkers van de ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn. Tot zover de lezing uit het woord van God, zalig en ieder die het woord van God hoort en bewaart in het hart. In de breek zullen we stilstaan bij deze psalm en met name rondom de woorden. Heel de psalm zullen we natuurlijk ook in zijn verband moeten uitleggen, maar het, vers van, het slot van vers 2. Alzo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan, tot in de eeuwigheid. Daar hopen we met de hulp van de Heer over na te denken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst zingen van psalm 15. Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En op die vraag zoekt de psalmist verder een antwoord. En het antwoord zal met psalm... 125 ook kunnen luiden. Degene die op de heren vertrouwen. Vandaar dat ik het ook heb uitgekozen. Die op de heren vertrouwen mogen. Zich bij God welkom beten. In zijn tent. Psalm 15 vers 1 en vers 2 zingen wij. In antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 125, vers 1 en vers 2. Na het amen van de preek Psalm 125, vers 1 en vers 2. Van God op Urk. Vandaag is het de zogenaamde Israël Zondag. Toen na de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, toen na die oorlog, toen het besef begon door te dringen wat voor verschrikkelijke dingen daar waren gebeurd met die holocaust, 6 miljoen joden overleden. En toen de staat Israël uit de as herrees, toen besloot de synode van de toenmalige Nederlandse hervormde kerk al in 1949 deze bijzondere zondag in het leven te roepen, iedere eerste zondag van oktober. En de synode spoorde alle predikanten en voorgangers aan om tijdens de diensten en in de prediking Aandacht te besteden aan de weg die God met zijn volk gaat. En de synode riep op om voorbeden te doen voor Israël. En in diverse kerken en gemeentes is dit gebruik in de loop der jaren overgenomen. En als het goed is, wordt er dus ieder jaar... Tenminste één zondag aandacht geschonken aan het thema kerk en Israël. Waarom? Omdat wij als kerk, als christelijke gemeente, samen met Israël delen in de verwachting van het komende koninkrijk van God. Zij verwachten het komende koninkrijk van God en wij doen dat ook. Wij verwachten de komst, de wederkomst van de Messias. Ja, we beseffen en weten, er zijn ook verschillen tussen de kerk en Israël. Wij als gelovigen uit de heidenen geloven in de God van Israël. We verwachten ook het koninkrijk. Maar er zijn ook verschillen, want Paulus zegt bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Wij als gelovigen, wij zijn ingeënt als stakken. Als wilde takken tussen de natuurlijke takken van Israël. En samen mogen we deel uitmaken van dat ene verbond van genade van God. En we kunnen niet geloven zonder het Joodse volk. Zij dragen ons. We kunnen niet zonder Israël. Maar hoe we ons als christelijke gemeente en als landelijke kerk op zouden moeten stellen ten opzichte van Israël. Dat is een vraag die wordt heel verschillend beantwoord. Het land Israël, het Joodse volk, alles wat daar gebeurt, het roept steeds weer zeer heftige emoties op. Ik bedoel, Israël, Jeruzalem, het is echt een brandhaard. Religieus en politiek. Een grote kans dat als je er iets over zegt, dat er altijd mensen zijn die het met je oneens zijn. En dan wordt het debat wordt heftig gevoerd met veel emotie. Maar moet, ik, moet je er dan maar niks over zeggen? Moeten we er dan maar over zwijgen? Nee, dat kan ook niet. Want God laat juist nu zien dat hij doorgaat met zijn volk. En dat zijn verbond met dat volk nog steeds overeind staat. Hij laat zijn volk niet los. En daar zien we juist in de recente geschiedenis weer zoveel tekenen en bewijzen van. Ik denk aan de laatste 60, 70 jaar. Want wat stond dat volk er verschrikkelijk voor na die Tweede Wereldoorlog? Het is dus met geen pen te beschrijven wat daar is gebeurd. Velen van ons zullen vast wel een keer in een concentratiekamp zijn geweest. In Dachau, Theresienstad, Bergen-Belsen, Auschwitz. Zes miljoen mensen, zes miljoen keer één persoon. Waarvan anderhalf miljoen kinderen Ze kwamen om het leven. Maar God bleef bij zijn volk. En drie jaar later, 1948, de Joodse staat werd opgericht. En velen, ikzelf ook, zien daar een teken in dat God inderdaad zijn volk niet in de steek gelaten heeft. God was erbij en hij heeft het omringd en beschermd. In stand gehouden. Ik denk ook aan al die oorlogen. Als u tekenen wil zien van dat de Heer bij zijn volk is. De onafhankelijkheidsoorlog van 1948, de oorlog van 56, de Zesdaagse oorlog van 67, de Yom oorlog 1973. En steeds was het verhaal weer. Een overmacht aan soldaten bij de tegenstander, die maar één doel hadden. Het werk wat in de Tweede Wereldoorlog niet was afgelopen, nu definitief afmaken. En dat volk, het Joodse volk, de zee injagen. En toch wint Israël. Het is als Gideon tegenover de Midianieten. Gideon met zijn 300 soldaten tegen 135.000 Midianieten. En wie won? Dankzij de kracht van de heren won Gideon. Nee, de Heere heeft zijn volk niet in de steek gelaten. Integendeel. Hij is bezig met het vervullen van de beloften die hij... Door de profeten gedaan heeft aan zijn uitverkoren volk. Hij gaat door. Of om het met de woorden van Psalm 125 te zeggen: Rondom Jeruzalem zijn bergen. Al zo is de Heere rondom zijn volk. Niet voor maar even. Nee, van nu aan tot in de eeuwigheid. Dus ook nu. Nog gemeente, en daarom wil ik op deze speciale zondag. Met u stilstaan bij deze psalm. Psalm 125. Een psalm wat een uiting is van het geloof van dat volk in de Here, Dat hij het niet in de steek zal laten. Laten we er naar luisteren, samen. En het toepassen op het Joodse volk. Maar ook op onszelf. Wat is er aan de hand in Psalm 125? Laten we eens naar die psalm gaan luisteren. Wel nu de psalmdichter, een, een pelgrim waarschijnlijk. Hij vertelt een ervaring van het volk van God. Van het volk Israël. Aan de ene kant zegt hij... Alles zal eenmaal goedkomen in het leven... Ook het voortbestaan van het volk van Israël. Als gelovige Jood vertrouwt hij op de Heere zijn God. Dat hij zorg zal dragen voor zijn volk. Immers, de Heere is God schepper van hemel en van aarde. Hij is almachtig. En hoe groot de nood en de tegenstand ook is in deze wereld. Hoe groot de nood ook is ten tijde van oorlogen. Hoe grote nood, ook, nood mag zijn in het leven van het volk van Israël. Dat ze het mogen zeggen. De redder, onze God, is altijd groter. Het is de Heer die regeert. Hij doet vorsten regeringen opkomen, blinken en verzinken. Machtig geloof om dat zo te beleiden. Maar aan de andere kant... Vertolkt die pelgrim die dichter ook een andere stem, een tegenstem. Een stem die vanuit de wereld komt. Dat het vertrouwen op de Heeren wordt overschaduwd door zorg, door twijfel, angst. Er wordt kennis gemaakt met de werkelijkheid die zo hard en meedogeloos kan zijn. Misschien is deze psalm wel gedicht in tijden van, van oorlog. Hoeveel oorlogen, oorlogen heeft het volk Israël wel niet gevoerd? Of de tijd na de ballingschap? We weten het niet. Het zou maar zo kunnen. Want ook toen, antisemitisme van alle tijden, ook toen waren er al volken en machten die het Joodse volk uit wilden roeien. Denk aan Haman. De hoge functionaris aan het Persische Rijk. Die ook alle Joden wilden uitroeien. Nou tussen die twee ervaringen. Aan de ene kant. Die ervaring van het godsvertrouwen. Dat rust en hou geeft, En die andere ervaring van de nood. De wanhoop. Tussen die twee ervaringen in, licht en donker, zingt de dichter Psalm 125. En dan zingt hij het uit: Dat Gods vertrouwen, wat ervoor zorgt dat hij de moed en de hoop niet verliest. Wie op de Heeren vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt. Hoe kunnen omstandigheden in het leven, in deze in zonde gevallen schepping, je ertoe brengen om omver te vallen, om door de knieën te gaan? Om de hoop te verliezen. Ten onder te gaan in de miseren. En dan toch zingen. Dat hij door zijn vertrouwen op de Here niet zal wankelen. Hoe komt het nou dat die dichter dat kan doen? Nou deze Joodse pelgrim, hij kan het doen omdat hij de naam van God heeft leren kennen. Hij zal als gelovige Jood. uit respect voor Gods heiligheid. de naam niet uitspreken. maar hij kent hem wel. U kent hem misschien ook wel, die Hebreeuwse naam. die vier letters. J-H-W-H. Het betekent. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Het is de naam van de God van het verbond. Wat er ook zou gebeuren. Ik ben erbij. En dan durft hij het aan. Om die gelijkenis verder te trekken. Hij vergelijkt het met het vertrouwen op die heren. Wiens naam is J.H.W.H. Met de berg Sion. Een berg. Als ik aan de kinderen vraag. Ga je mee met je schepje. Gaan we een berg verplaatsen. Dan verklaren ze hem over, voor gek. Een berg, het is een beeld voor onwankelbaarheid. Vastheid. Nou, als nou zo het volk Israël... op die heren, de God van Israël, de God van het verbond... wiens naam is, ik ben erbij, mag vertrouwen... dan is het volk onwankelbaar. Dan mag je je lot in zijn handen weten. En dan mag je het weten... En geloven. Geen ander volk zal het uit kunnen roeien. Want de Heere beschermt zijn volk. Hij is rondom zijn volk. Van nu aan tot in eeuwigheid. De Heere is rondom zijn volk. Alsof de Heere zo precies op de grens staat van het beloofde land. En het volk daar binnen mag wonen. En dat het de Heere zelf is. Die het bewaart en bewaakt. Waarom? Omdat het Gods oogappel is. Het volk Israël, het heeft een bijzondere plaats in het hart van de Heer. Hij houdt het daarom in stand. En hij heeft het gezegd. Ik zweer het bij mijn eigen heiligheid. Ik zal het verbond niet afschaffen. Ik zal het in stand houden. En ik zal mijn beloften vervullen. En ik zal Jeruzalem werkelijk waar een stad van vrede en gerechtigheid doen worden. Want een machtig geloof mag dan deze dichter van Psalm 125 hebben. Gemeente, u hebt misschien al wel gemerkt... dat we de tekst van Psalm 125 tot nog toe hebben toegepast op het volk Israël. En op het geloof wat zij hebben. Wie op de Heere vertrouwen... Het Joodse volk. We zijn als de berg Sion, onwankelbaar. We lezen daarin in de eerste plaats dus het Joodse volk. Aan en en hen heeft de Heer zich geopenbaard. Zij hebben leren vertrouwen op de Heer. Maar we mogen diep steken. Wie vertrouwt er nu werkelijk op de Heer? Wie heeft dat nu werkelijk gedaan? Dan schiet bij mij gelijk de naam van onze Heer Jezus in gedachten. Hij heeft op de Here vertrouwd. Als er één onwankelbaar was, on onwankelbaar was dankzij het vertrouwen op de Here, dan was het Jezus. Zelfs bij de grootste aanvechting en tegenstand bleef Hij overeind. De duiveloor heeft Hij het niet geprobeerd om Jezus omver te stoten. Maar Jezus bleef vertrouwen. Het onrecht bleef niet op hem. En God heeft hem gespaard. en doorheen geholpen. De beloning gegeven die hem toekwam. Eeuwig leven. Het mag een verzekering zijn. Dat als we zo op de Here vertrouwen. Dat het goed af zal lopen. Dan zal de Here zelf voor instaan wie op de heren vertrouwen, zijn inderdaad onwankelbaar. God zal hen in stand houden, die op hem vertrouwen. Nou, en als we dat gezegd hebben, dan mogen we het ook gaan toepassen op onszelf. Dan mag een ieder die in Jezus gelooft het toepassen op zijn of haar eigen leven. Dat zijn we toch, mensen die geloven in Jezus, of nog niet. Vertrouwen we hem nog niet? doen geloof toch ook in hem want als dat zo is dan geldt deze belofte ook voor u voor jou en voor mij hoe groot de nood ook zal zijn en we kunnen wat meemaken in het leven de Heere zal voor je instaan de Heere, hij zal rondom je zijn van nu aan tot een eeuwigheid om je te beschermen. Om je te behoeden. Om je op de weg ten leven te leiden. En hij zal niet toestaan dat vijanden, de duivel, dat anderen je zullen overweldigen. En hoe bedreigend kan soms de situatie in ons eigen leven zijn. Hoe groot kan de nood zijn. De Heere zal rondom degene zijn die hem vertrouwen. Van nu aan tot een eeuwigheid. Ik moest bij de voorbereiding denken aan de woorden van een Ierse monnik. Misschien kent u hem, Sint Patrick, heeft u wel eens van zijn naam gehoord. Hij leefde in het begin van de vijfde eeuw na Christus en hij bracht het evangelie naar Ierland... Deze Sint Patrick heeft een zegen geformuleerd. Soms gebruiken predikanten hem aan het einde van de dienst. Nou, het sluit goed aan bij de zaak waar we het nu over hebben. Dat de Heer rondom degene wil zijn die op hem vertrouwen. Ik zal die zegen voorlezen. Ter bemoediging. Sint Patrick schrijft dan deze zegen op. De Heeren zij voor u om u de weg te wijzen. De Heeren zij achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Heeren zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heeren zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omgeven u als een beschermende muur. Wanneer anderen over u heen vallen. En de Heeren zijn boven u om u te zegenen. Zo zegenen u God vandaag, morgen. En in de eeuwigheid. Dat is toch geweldig als je met dat geloof mag leven. Dag in, dag uit. Ja, we kunnen natuurlijk zeggen... Ik heb dat allemaal niet nodig. Ik draag wel zorg voor mezelf. Ik heb die Heer die me omringen wil niet nodig. Ik heb zijn zegen niet nodig. Mag ik dan eens een vraag stellen? Wie beschermt u dan? Tegen de duisternis en de macht van het kwade? Kun je dat zelf? En waar vind je anders vergeving van zonde? En waar denkt u anders het eeuwige leven te vinden? Waar denkt u anders bescherming te kunnen vinden als de goddeloos, goddeloosheid losbreekt en de septen van ongerechtigheid op u neerkomt? Vertrouw toch op de Heren. En laat u door Hem omringen. Juist in de moeite. Juist als we in aanraking komen met het feit dat we leven in een in zonde gevallen wereld. En zie dan als voorbeeld ook op het geloof van Israël. Juist op deze zondag mogen we daarbij stilstaan. Hoe zij ook in de nood. wat hebben ze niet voor een nood meegemaakt. Bleven vertrouwen op de Heer. En wat daar de uitkomst van is. Psalm 125 spreekt er namelijk ook over. Dat de situatie niet altijd even rooskleurig is. En ook niet even rooskleurig zal zijn. En als we de geschiedenis van het volk Israël ook maar een beetje kennen... Dat is het bewijs ervan. Wat hebben ze niet mee moeten maken. Vers 3 spreekt. Ik zei het al. Van de scepter van de goddeloosheid. Dat betekent dat er een bewind. Een regering kan zijn. Dat zich kenmerkt door goddeloos gedrag. En dat komt dan neer op Israël. Onrecht treft het volk. Ik noemde ook al Hamon uit het Bijbelboek Esther. Denk ook aan de... Die vreselijke, tyrannieke overheersing door het Romeinse volk. Die de stad Jeruzalem hebben vernietigd. En het volk in de verstrooiing hebben gebracht. En ze bleven vertrouwen op de heren. Ze werden vervolgd en opgejaagd. De eeuwen door. Blijven geloven. En toen ze in de verstrooiing was... Ik zeg het met rode oren. Wat hebben wij als christelijk Europa het Joodse volk niet aangedaan? Met het argument, zij hebben de zoon van God vermoord. Het christelijk Europa, daar gebeurde het dat Joden werden uitgesloten van voorzieningen, dat ze moesten gaan wonen in ghetto's. Ze mochten bepaalde beroepen niet meer uitoefenen. En als dieptepunt wel de systematische vervolgingen door de nazi's. En ik noem ook het diepgewortelde, diepgewortelde antisemitisme bij fundamentalistische moslims. Nou, wat doe je dan? Wat doet het Joodse volk? Ze blijven vertrouwen op de Heere, de God van het verbond. Ja, ze doen het klagend. Bij de klaagmuur. Maar ook daar blijven ze het zeggen. De Heer is onze God. Hij is een ene God. En we willen hem dienen met heel ons hart. Met heel ons verstand. Met heel ons gemoed. En het zou goed aflopen met het volk. Maar wat doen wij? Weliswaar in een andere situatie. Maar wat doen wij? Wat doe jij? Wat doet u? Als je in aanraking komt... Met het onrecht en het kwaad in deze wereld. Als we als christelijke gemeente iets kunnen leren van het Joodse volk, dan is het toch wel de volharding waarmee men blijft bidden. De volharding waarmee men blijft zingen die psalmen en die andere geloofsliederen. De volharding waarmee het blijft vertrouwen op de Heer, pleitend op die woorden. van de God van het Verbond: Ik zal u omringen van nu aan tot een eeuwigheid. Ja, en dan weet ik het, ze geloven niet in Jezus als de Messias, maar toch. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitsers ergens een razzia gehouden juist op dat moment was een joodse rabbijn bezig met het onderwijzen van een klas kinderen hij had er net een psalm geleerd psalm 23 en de nazi's namen de rabbijn en de kinderen mee naar een bos en er was al een kuil gegraven en dat zou hun graf worden ze zouden daar gefusilleerd worden. En vlak voordat de geweren hun dodelijk werk gingen doen... zei de rabbijn tegen de kinderen... Kom, kinderen. Laten we de psalm zingen die we net hebben geleerd. En daar zongen ze... De Heere is mijn herder. Het zal mij aan niets ontbreken... Hij doet mij nederliggen naar grazige weiden. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. En zo zijn ze gestorven. Dat is nou geloven in de Heer. Vertrouwen op Hem. Zijn deze kinderen nu gered? Zijn ze zalig? U zegt misschien, ja maar ze hebben niet geloofd in de Heer Jezus als de Messias, de Zoon van God. En wie kan dan zalig worden? Want er is maar één naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Ja dat is waar, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar toch. Het is Gods volk. En hij zal een eeuwigheid rondom zijn volk zijn. En ik zeg, ze zijn gestorven met de woorden op de lippen waar zo velen van ons ook mee zijn. Gestorven en begraven. De Heere is mijn header. Het zal mij aan niets ontbreken. Hoe het ook zij laten we leren van de geschiedenis van het Joodse volk. En ook de volharding waarmee ze blijven geloven. En ik zeg erbij. Juist ook omdat we in deze moeilijke tijd leven. Het laatste wat we zelf mogen doen. Is onszelf bezondigen aan die zonde. Van het vervolgen van het volk van God. Het antisemitisme. Het christelijke Westen heeft al te vaak Gods volk de Joden onderdrukt. En naar het leven staan. Laten we het positief benaderen. En het goede voorbeeld daarin navolgen. Bovenal. Om onze verbondenheid met het volk weer te geven. Laten we bidden. Om gerechtigheid voor het volk. En vrede voor Israël. Dat de scepter van de goddeloosheid. Niet zal rusten op het lot van de rechtvaardigen. Vers 3. Dat betekent. Ja dat het noodlot het Joodse volk zal treffen. Het kan ook ons treffen. Maar we mogen bidden dat het er niet op blijft rusten. Het zal erop neerkomen, maar dat het er niet op zal blijven rusten. Het staat ook geprofiteerd in de, in de Bijbel. Volken zullen optrekken naar Jeruzalem, ook in deze tijd. Jeruzalem is en blijft een steen des aanstoots. En andere volken zullen erover vallen. Waarom? Omdat het Gods uitverkoren volk is. Maar we mogen bidden... Of de Heere een wending wil geven in de situatie van zijn volk. Een wending ten goede. Dat hij zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid spoedig doet aanbreken. Of om het met de woorden van Psalm 125 te zeggen. Of hij vrede wil geven aan de oprechten van hart. En laten wij dat nou ook doen. Bidden om de vrede van Jeruzalem. Dat na de scepter van ongerechtigheid en goddeloosheid... De stok en de staf van de Heer, Zijn volk en ons zullen vertroosten. En dan lees ik vers 3 ten diepste ook als een belofte. Ik lees het als een belofte. De scepter van de goddeloosheid zal niet blijven rusten op het lot van de rechtvaardigen. En het slot van de psalm, ook een belofte. Vrede zal over Israël zijn. Ik kan het me niet voorstellen dat daar vrede zal zijn, maar dat is de uitkomst. De Heer zal het geven, Met zijn belofte, en hij maakt zijn belofte waar. Ik wil nog wel eerlijk zijn. Dat moet ook. Deze vrede van het koninkrijk zal nooit buiten de koning van dat koninkrijk omgaan. Of anders gezegd, deze vrede zal nooit buiten de Messias Jezus omgaan. God zal vrede, shalom geven, ook in Jeruzalem, de stad van vrede. Het zal gebeuren, wanneer en hoe? Als Jezus, de Messias, terugkomt. Wanneer hij zal regeren. Dan zal het vrede zijn in Jeruzalem, in Israël, over heel deze aarde. Dan slaat vrede en gerechtigheid de klok. Maar het is wel de vrede van Jeruzalem. De vrede die Jezus daar heeft verdiend in Jeruzalem. Want Jezus is daar in Jeruzalem. Aan het kruis genageld. Hij is daar gestorven voor onze zonden. Om vrede en verzoening met God te verdienen. Daar heeft zijn graf gestaan, in Jeruzalem. Daar is hij opgestaan. En vanaf de olijfberg in Jeruzalem is hij ten hemel gegaan. En ook daar zal hij weer komen. En Jezus heeft het ook daar tegen de inwoners van Jeruzalem en tegen het Joodse volk gezegd. Zie toch wat tot jullie vrede dienen zal. En hij zei daarmee tegen zijn volksgenoten. Bij mij moet je zijn voor ware vrede. Alleen bij mij. Ik dien tot jullie vrede. En ik wil je beschermen als de Messias voor tijd en eeuwigheid. En in mij mag je je veilig weten en geborgen. Nou, en dat zeggen we vandaag tegen elkaar, toch ook tegen het Joodse volk. We leven met hen mee. En we luisteren naar de geschiedenis die ze hebben meegemaakt. We zijn onopgeefbaar met hen verbonden. Ze zijn onze oudste broeder. Paulus schrijft zelfs: ze zijn beminden om der Vaderen wil. Maar tegelijkertijd getuigen we van het mysterie van het geloof in Jezus Christus. Die door zijn offer aan het kruis van Golgotha vrede en verzoening geeft voor een ieder die Hem aanvaardt. En dan bidden we ook dat het Joodse volk niet langer een vijand van dat evangelie van Jezus Christus zal blijven. En we bidden dat allen wereldwijd, alle volkeren en naties in dit geloof mogen leven. We gunnen het een ieder. Joden, Palestijnen, Grieken, Italianen, Amerikanen, Egyptenaren, Brazilianen. Het maakt niet uit dat ze allen, de Here, de God van Israël, door Jezus Christus mogen leren kennen. Hem leren vertrouwen. Opdat we samen, Joden en gelovigen uit de heidenen, het lied van vertrouwen en geloof mogen zingen. Het lied, wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Zion die niet wankelt, maar blijft tot een eeuwigheid. Het lied van vertrouwen dat de Here om ons heen zal zijn, om ons te beschermen. Want hij zorgt voor zijn volk. Hij zorgt ook voor zijn kerk. Hij laat het niet in de steek. En hij wil ook in Jezus Christus, door de Heilige Geest, voor u, en voor jou zorgen. Hebt u, heb jij je vertrouwen al op hem gesteld? Amen. We willen samen God danken en ook voorbeden doen. We willen nog voorbeden doen voor mevrouw Snoek Hoekstra, omdat afgelopen middag mevrouw Hoekstra haar moeder is overleden. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Almachtige God. U die de heilige van Israël bent. U die ook in Jezus Christus onze God en Vader wil zijn. Aan het einde van deze dienst komen we u nogmaals danken voor wie u bent. Voor uw beloftes. Dat u rondom uw volk wil zijn. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Heer, wat gaat u wonderlijke wegen met dat volk maar dat de uitkomst ervan goed mag zijn. Here, wilt u bij het volk zijn en blijven in de moeilijke situatie, de moeilijke tijd die je doormaakt. We doen voorbeden voor dat volk. Juist ook op deze Israël zondag. Vervul uw beloften aan hen gedaan. Dat u hen wilt blijven omringen als de dreiging van oorlog mag zijn. Als er mensen zijn die antisemitisch zijn. Die niets liever willen dan het volk uitroeien. Dat de scepter van ongerechtigheid en goddeloosheid op hen niet zal neerkomen. Geef vrede. Geef gerechtigheid. Ja, doe uw koninkrijk bovenal spoedig komen. En geef die vrede en die gerechtigheid... Aan Jood en Palestijn. Aan Jood en Arabier. Dat allen op deze aarde die vrede van Jeruzalem die verdiend is door de Messias Jezus Christus mogen leren kennen. Heren, want waar is het beter om te zijn dan aan zijn voeten, de voeten van uw Zoon die vol ontferming en bewogenheid is over een ieder in de nood in de moeite van het bestaan en die aan een ieder die op hem vertrouwt de verzekering geeft ja uw zonden zijn gewassen door mijn bloed en ik zal u eeuwig leven geven in het nieuwe Jeruzalem zo bidden we voor het volk Israël voor de nood die er daar ook is. Er is daar ook veel armoede. Als Joden terugkomen... vanuit de verstrooiing, vanuit de diaspora... in een plekje zoeken... maar geen mogelijkheid van bestaan hebben in dat land... Heren, wilt u ook bij die mensen zijn. En geef daarin dat... velen ook hun verantwoordelijkheid daarin kennen. En die mensen... of het nu Joden of Arabieren zijn... Maar die mensen die het moeilijk hebben. Als een barmhartige Samaritaan ondersteunen. We bidden voor de kerken en gemeentes in Nederland. Dat ze ook meer en meer hun verbondenheid met het Joodse volk zullen beseffen en erkennen. Dat we het mogen erkennen. Dat we geloven in u, de God van Israël. En dat u... In Israël, in dat beloofde land daar in de Middellandse Zee. Geschiedenis, helsgeschiedenis hebt geschreven. Heren, bovenal zeggen we u dank dat u zich hebt geopenbaard. Door Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest. Over het rond van deze aarde. En dat we samen, alle volkeren en natieën, u mogen loven en dienen. Heren, we doen ook voorbeden voor de nood dichtbij. Nu mevrouw Hoekstra is overleden, de moeder van mevrouw Snoek Hoekstra. Wilt u ook daarin laten merken dat u een, een God van liefde en van ontferming bent. Een God die kan troosten als geen ander. Als binnenkort ook de gang naar de begraafplaats gemaakt moet worden. En de definitieve lege plaats is, Heer Jezus, u hebt het zelf beloofd, dat u onze droefheid zal veranderen tot blijdschap, dat u van onze tranen van verdriet eenmaal vreugde tranen zal maken. Heer, wees zo naarbij, bij allen die pijn en verdriet rouw hebben vanwege het overlijden van mevrouw Hoekstra. We bidden voor de gemeente hier op Urk, de kerken van Urk, geef dat uw evangelie mag klinken, dat uw koninkrijk mag worden gebouwd en dat het tot zegen, tot eeuwige zegen en hel mag zijn voor velen hier op Urk. En dat velen ook mogen leven in het geloof dat de Here, dat u hen wil omringen van dag tot dag. Heer, ga zo met ons mee. Wees achter ons, wees voor ons, wees in ons. Draag ons, behoed ons. In de week die voor ons ligt. Geef dat we mogen leven als een lichtend licht, en zoutend zout. En dat we er ook van mogen getuigen. Van dat geloofsvertrouwen dat we mogen hebben op u. Opdat anderen ook mogen worden toegebracht. Heer, aanvaard ze onze dank. Hoor ons bidden, geef ons verder een goed en een gezegende zondag. We bidden het u, in de vergeving van onze zonden, om Jezus' wil alleen. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden, de doeleinden zijn u bekendgemaakt, de Heeren zegenen u en uw gaven. En daarna zingen we ons loflied, gezang 93, gezang 93, vers 1. En vier ere zij aan God de Vader. En halleluja, lof en bidding brengen engelen u ter eer. Gezang 93, 1 en 4. Verhef dan uw harten tot God, bewaar het woord des Heren en ga dan heen naar uw huizen in vrede. En doe dit alles onder de zegen van de Heere onze God, waar wij om bidden mogen. De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.